Om welke doelwit het gaat, wil het OM niet zeggen. Woedende FC groningen supporters hebben voor onlustige zorg... na de uitschakeling van hun club in het kvb bekertoernooi Groningen, dat onderaan bungelt in de Eredivisie... verloor in eigen stadion met 2-0 van FC Twente. Na de wedstrijd probeerden boze fans de hoofdingang te bereiken. De ME en politie te paard moesten eraan te pas komen... om de boze supporters te verdrijven.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 De prijs is traditiegetrouw uitgereikt op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Van de Ven maakte in 1973 haar debuut in Turks Fruit. Sindsdien was ze betrokken bij meer dan 50 film- en televisieproducties. Volgens het Nederlands Filmfestival verdient Van de Ven de prijs omdat ze een bruggenbouwer is. Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden, al dus de jury. En dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht plaatselijk motregen. Morgen, later op de dag, is het droog met soms ook wat zon. Het is wel koeler met 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort... Yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Wat luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1300. Ja, ja, de tijd vliegt um, als je een beetje plezier hebt. Een 1300 afleveringen inmiddels hier en, um, op ZIWM Zandvoort van dit programma, dit nieuwheidsmuziekprogramma, Peaceful Radio. Um, het heeft ook jarenlang taps heb je geheten, dus helemaal niet raar als je denkt Peaceful Radio. Nooit van gehoord, maar goed. Pizzle Radio heeft wel een website en daar kan je alle informatie krijgen, ook van dit programma. De playlist, het programma zelf enzovoorts enzovoorts. Het radio-internetstation van Pizzle Radio. Maar we beperken ons eerst tot deze radioaflevering 1300. En we beginnen met Caro Pampillo. En ja, wie is dat? Nou, het is in ieder geval een uh, uh, beetje mantraachtige muziek, muziek. Beetje boel misschien wel. En de het album heet Sint Ho. Daarna komt Ellen Matthews met een onuitspreekbare titel. Ja, dus ik begin er niet aan. Heb ik me heilig voorgenomen als ik het niet kan uitspreken, dan ga ik het ook niet proberen. Dan moet je maar even naar de website pixelradio.info. Goed, uh, ja, eens even kijken of ze er klaar voor zijn. Caro Pampillo.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 Sat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 Thank you. for Radio.